Heerlijk slechte muziek, nee het zijn niet mijn woorden. Dan had Francis Poulenc het echt wel over zijn eigen werk. Hier op de twee piano's van Claire Chevalier en Jos van Imerzeel. Dan nog een tandem, het zijn twee heren van muziektheater Braaklandse Beelding. Ze zijn geland in Babel, de twee artistieke leiders. Adriaan Van Aken, heel goede avond. Hallo. He. En Stijn Villet. Goedenavond. Hoe gaat dat samen? Eigenlijk is het nog zelfs geen tandem, het is een triomviraat dat artistieke leiderschap. Maar hoe gaat dat? Ja, dus dat klopt. Steun is, is eigenlijk ook nog het derde lid van de, van de artistieke leiding van het gezelschap. Ja. Uh, hoe gaat dat? Um... Moeizaam. <laughs> nee, helemaal niet. Um, dat is wat, wat wij, uh, waar wij zelf van zeggen dat dat onze sterkte is. Met, met, uh, met drie ziet je meer dan, dan alleen. Dus uh, we zijn uh, goed op elkaar uh, ingesteld. En iedereen heeft afwisselend wel eens het laatste woord? Of uh, zijn dat toch altijd dezelfde, Adriaan? Uh, nee, ik wil toch even een beetje credits geven aan Stijn, in die zin uh, dat hij ook algemeen leider is. Dus dat Wij noemen hem ook gemeenzaam de leider uh, ja. okay. in, in Braklandse beeldingkringen. Uh, okay. kringen. Mm -hmm. uh, Zal uh, ik ja. doortrekken dan? Maar artistiek inderdaad, uh, zullen we wel afwisselend een keer het laatste woord hebben, vermoed ja. ik. Uh, ja. Morgen is het een beetje een feestdag voor jullie, hè? Dat klopt. Niet 1 mei, niet gisteren, maar morgen. Uh, Braakland krijgt dan de cultuurprijs van de KU Leuven. Vorig jaar zijn jullie al uitgeroepen tot stadsgezelschap uh, van Leuven, de plek waar jullie huishouden. Maar dit is, wow, nog een cadeautje meer lijkt me niet. Uh, absoluut, want het lijkt nu door dat de, dat de universiteit en wij zelf in dezelfde stad liggen, dat dat uh, een lokaal onderrondje is. Maar dat blijkt niet het geval. Wij dachten dat eerst ook, maar um, blijkbaar uh, geeft de universiteit om de twee jaar een cultuurprijs uit um, die aan uh, verschillende disciplines wordt toegekend. Uh, het is zelfs voor het eerst, als ik me niet vergis, dat het nu aan een, aan een Leuvense organisatie uh, wordt toegekend. Ja, wat betekent dat voor jullie, Adriaan? Tot, uh, tot voor uh, goh, tien jaar was er ook niet zo heel veel in Leuven aan uh, uh, artiesten en uh, gezelschappen vooral. Hè. Leuven was vroeger echt een cultureel braakland, men een universiteit met een afdeling theaterwetenschappen. Mijn met mijn dramaopleiding, mijn fantastisch kunstencentrum en een fantastisch goed draaiend cultureel centrum. Mm -hmm. Maar geen gezelschap. Uh, dat is denk ik uh, wat wij hebben gedaan, uh, samen met de mensen van Fabuleus ook wel. Uh, om een Leuven ook, ja. ja. Voilà, Leuven artistiek op de kaart zetten. Als uh, plek waar dingen gemaakt worden. Uh, en u vindt Leuven en zelfs de KU Leuven ook dat jullie dat heel goed gedaan hebben. Ja, blijkbaar. Of nog altijd doen. We moeten dat niet in het, uh, in het verleden uh, gaan zetten. Nu, de universiteit wordt er ook beter van. Jullie gaan drie masterclasses geven. Hoe zit dat, Stijn? Goh, we moeten daar nog heel goed over nadenken. <laughs> we gaan dat sowieso doen. Uh, dat was een vraag die de universiteit gesteld heeft. Uh -huh. uh, inderdaad, van uh, ga met, met studenten van de associatie uh, KU Leuven aan de slag. Uh, mensen die in hun masteropleiding zitten... Um, en dat kan eigenlijk heel uiteenlopend zijn. Dat zou kunnen dat er mensen zijn die theaterwetenschap studeren of die uh, aan de dramaopleiding zitten. Maar misschien ook binnen de muzikologie. Of, of wie weet zelfs binnen een heel ander... Uh, um een andere soortige opleiding. Um, daar moeten we het eigenlijk met de universiteit nog over hebben, ho over hoe we die precies zullen uh, invullen. Dat is dan niet meer dit academiejaar? Nee, dat is voor uh, in 2012 zal ja. dat zijn. Adriaan, je had het daarnet over dat, dat braakland, waar jullie dan je naam toch wel uh, vandaan hebben, dat er was, dat er niet meer is. Er, wordt zo een, er is een geruchtenmolen aan de gang, dat er ook een nieuwe naam dan zit aan te komen. Is dat ja. zo? Ja, we denken daar ook weer heel hard over na, inderdaad. Uh, uh, iedereen vindt onze naam uh, onnoemelijk ingewikkeld. Terwijl er nog uh, bedrijven zijn, brood die, die doorgaan onder de naam uh, BNP Paribas Fortis, of uh, Rank Xerox, <lacht> of uh, Braaklandse ja. Building, vinden ze niet een, een ingewikkelde naam. Uh -huh. <lacht> um, nee, maar dat is ook een ingewikkelde naam. Plus, wat dat zijn over laatste uh, melden, dat klopt wel uh, in zekere zin, de belofte die in die naam schuilt... Uh, is vervuld aan het raken. Ja. Dat, dat braakland is bebouwd. En we hebben ook een fantastisch gebouw uh, verworven in de Vaartkom. Uh, het een nieuw... openbaar entrepot voor de kunsten, daar zitten jullie? Inderdaad, ja. een gebouw met heel veel potentie. Echt een nieuwe cultuurplek hier in Leuven. Waar een zaal in komt voor 200 toeschouwers. dat, dat kan al tellen. En uh, dus daarna is een beetje een zijn belofte bij, ja. die een building in zo'n building... Die belofte wordt een beetje inge, uh, ingewild. Maar hoeveel stelt, staan er nog op? Is het een longlist? Is het een shortlist? Nee, we hebben eigenlijk helemaal nog geen nieuwe naam in het vooruitzicht. We zijn, we zijn nog uh, zoekende, maar we voelen uh, ten eerste... Dus de, die vraag die blijft na 15 jaar nog steeds komen. Van waar komt die naam? Ja. Enzovoort. Dus we krijgen dat niet uitgelegd. Terwijl hij voor ons inderdaad... Uh, dat, dat de belofte een beetje vervuld is geraakt. Dus we zijn op zoek naar... Uh, oh, Iets It, met staden... Leuven is net gepromoveerd in de voetbal Naar eerste klasse OHL, oh, wow. dat oud moet, Pas op, dat moet je Leuven. dan aan niet-sportliefhebbers ook gaan uitleggen hoor. Vroeger heette de, heette de voetbalploeg van Leuven Stade Leuven Wat ik heel mooi vind eigenlijk mm -hmm. ik dacht, misschien moeten we iets met Stade Want dat is nu vrij <laughs> ja. uh. Maar ik hoor het al Tips voor en die masterclasses En voor de naam, die mogen ja. binnenkomen ja, per absoluut. mail ja. uh, Want een, een, een nieuwe inhoud Dat is toch niet wat de bedoeling is hè? Jullie zijn heel mooie dingen aan het maken Ja, absoluut um, we zijn, eigenlijk hebben we in 2004 een grote uh, omschakeling gemaakt. We hebben echt resoluut gekozen om muziektheater te gaan maken, wat we voordien eigenlijk ook al wel deden, maar toen beseften we het zelf nog niet zo goed. Mm -hmm. uh, vanaf 2004 hebben we daar echt heel hard op ingezet. We, uh, tekst en muziek zijn we die gelijkwaardig gaan behandelen. Elk 50% bij wijze van spreken van de, van de voorstelling. En moesten de tekst de muziek versterken en moest de muziek de tekst versterken. Ehm... Um, en dat is, een, uh, dat is een parcours waar we helemaal nog niet uh, aan het eind van zijn, uh, hebben we het gevoel. Dat we, hebben nog, we hebben daar nog heel veel stappen in te zetten. Um, en dat is, dat is een heel spannende uh, tocht die we aan het afleggen zijn. Uh, we, we moeten zeker nog verder onderzoeken het gebied tussen spreken en zingen. We willen geen uh, um, lyrisch muziektheater maken... Uh, ik bedoel, daar, ik bedoel daarmee dus gezongen muziektheater. Dat doen andere gezelschappen al en die doen dat heel goed. Uh, lot, Transparant, Walpurgis. Er is al opera. Nee, wij, zoeken een, wij onderzoeken een ander genre waar, waarbij we in eerste instantie van instrumentale muziek uitgaan. Um, maar waarbij de gesproken tekst kan opschuiven richting, richting muziek. En uh, um, de menselijke stem heeft dan een heel gamma uh, in de aanbieding ja. dat we kunnen... Uh, ja, uh, Stijn, je hebt ook al, zelfs uh, samen met Chris Kuppes, denk ik dan, de, de toneelschrijfprijs van de Taalunie uh, gekregen. Dan, jij voor Hitler is dood. Ben je nu aan het schrijven ook? Ik ben nog niet aan het schrijven. Ik ben wel uh, aan, het, aan het researchen voor een, uh, voor een nieuwe voorstelling. En op welk gebied in de maatschappij bevindt je je? Ja, die gaat over de hootfinans. De hootfinans? Ja, uh, de voorstelling heet Hebzucht. Um, of zal hebzucht gaan heten uh, en, en moet uitkomen in 2012 um, dus ik ben me nu heel hard aan het inwerken in, in alles wat uh, met de financiële crisis te maken heeft met hoe ons marktbestel in elkaar zit met um, hoe beurzen werken um, hoe aandeelhouders daarmee omgaan ben je al rijker ervan geworden? Uh, mentaal wel <lacht> <lacht> Adria, nog één vraag voor jou ben jij naar hier gereden? Uh, nee, Stijn heeft... Uh... Gestuurd. Klopt het dat jij geen rijbewijs hebt? <laughs> ik ben het aan het halen. Ah, ik, kijk. Ja. ik heb uh, vorig jaar september 20 uur rijschool gevolgd en dan mogen we alleen oefenen. Ik ben dus sinds oktober of zo op mijn eentje met een L <laughs> uh, de, de, de wegen van dit land aan het uh, bereiden. Ja, zelfs mag je met je L de weg op en uh, Stijn naast jou. <laughs> ja. Neem, uh, voel je de drang dat het toch moet of zo? Goh, kind 2 is gearriveerd. Uh, mm. Maria Julia heet ze. Ja, en uh, dat maakt gewoon dat je, dat je af en toe een auto echt nodig hebt. Uh, ik heb dat zo lang mogelijk uitgesteld, maar nu kan <laughs> ik echt benaderen. De kinderen hebben er anders toch, over ja. beslist. Ja. Ja, oké. Okay. Nu, als uh, mensen dat uh, uh, willen zien, wie is dat toch? Braaklandse beelding, nog even die naam toch maar in het printen voor vooral ja. er een nieuwe aankomt, die morgen de cultuurpres van de KU Leuven winnen. Jullie zijn op tournee, denk ik, met drie voorstellingen. Ja. Met lied is dat, met klopt erop, en dan moet ik even kijken, en met Dwaalicht. Ja. ja? Er komt ook nog een ongelooflijk uh, soort festival aan midden juni. Uh, Vermaak naar arbeid. Dat is echt heel waar, ook, omdat daar gaan ook, Er gaan bijvoorbeeld vier jonge theatermakers in première. Uh, en er is fantastische muziek te beluisteren en verwant muziektheater te zien. Uh, maar verder inderdaad zijn we bezig met het laatste stukje Dwaligtournee. Ja. In de Roma is er nog veel plaats, want dat is een gigantische zaal. Daar, dat is echt de derniere. Ja. Uh, en klopt is al afgelopen eigenlijk. dat een ja. Ja, ja, ik heb daar iets van gezien, dat is zeer erg de moeite. Nu, alle info staat op clara.be Adriaan en Stijn, bedankt. Ik nog één vraag misschien. De smokings, die hangen klaar voor morgen? Uh, de togas, hè. Het is, de het is, het is, togas. Ja, uiteraard. Hè, in toga. En, uh, ja. Stuur ons maar een foto door. Bedankt, hè. <laughs>